De meeste Nederlanders steunen de monarchie, maar een groeiend aantal vindt wel dat het koningschap gemoderniseerd moet worden, blijkt uit een onderzoek van de NOS. In de Tweede Kamer is er op dit moment geen meerderheid voor een ceremonieel koningschap. De onderzoekers noemen het vallend dat een ruime meerderheid vindt dat het staatshof een eigen mening mag uitspreken. De NOS zendt vanavond op Nederland 2 het nationale monarchiedebat uit, waarin de toekomst van het koningschap met een groot aantal gasten wordt besproken.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 In Indonesië is een dode gevallen toen de politie het vuur opende op stakende mijnwerkers. Dat gebeurde in de provincie Papua bij een van de grootste koper- en goudmijnen ter wereld. De arbeiders zijn al weken in staking voor meer loon. Toen ze door orde werden tegengehouden, gooiden ze met stenen. Politiemensen openden daarop het vuur waarbij een van de mijnwerkers omkwam. En raakten bij de redder ook elf mensen gewond, onder wie een aantal agenten.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 In de Randstad vielen ze op de A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Barneveld en Knoppet Hoevelaken 2 kilometer. De A8 Zaandam Amsterdam bij Oostzaam 2 kilometer. De A9 Alkmaar Amstelveen bij Knop het Raasdorp 2. De A15 Gorkum Rotterdam bij Hardingsveld Giesendam 2 kilometer. De A16 Breda Rotterdam voor het plein 3. De A20, de ring van Rotterdam naar Gouda. Bij Rotterdam Centrum 2 kilometer, want de linkerrijstrook dicht is. A27, Almere Utrecht bij Hilversum 2 kilometer. A28, Zwolle Amersfoort bij Amersfoort 2. En verderop richting Utrecht bij de afritmaar 2 kilometer. Ook nog drukte op de N11 bodegraven naar Leiden. Voor de A4 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 programma. Zee. Zandvoort en de regio. En ook in het uh, derde uur hebben we weer heel veel onderwerpen, Albert-Jan. Ja, natuurlijk. We gaan uh, zometeen uh, weer overschakelen naar uh, Joop van Es. Want die is aanwezig voor ons bij de wedstrijd Overbos sv Zandvoort. En we hebben die wedstrijd verlaten bij een 1-0-0-1 uh, stand. In, in het voordeel van S.V. Zandvoort. En we gaan kijken hoe de voortgang is in de tweede helft. Uiteraard hebben we twee, dit laatste uur het gedicht van de week rond de klok van kwart voor vijf. En we gaan uh, bellen met uh, Peter Smits. En dan hebben we het over Slender You. Want die hebben een, uh, een actie gehad. Ten bate van het goede doel. En voor het reuma fonds en We gaan kijken hoe dat is afgelopen. En voor de rest nog wat uh, links en rechts wat kleiner nieuws. Oké, okay, gedicht van de week. Hebben we zeker Cardcraft. Kijk, het heet Norma. Norma? Ja. Oeh. Gewoon blijf luisteren naar CFM. Hoor je alles loskomen. En voor het geval je het nog niet weet. Kanaal 950 digitaal in het ziggo pakket Vanaf nu de radio en uh, de tv op één kanaal. I oh, want to go and do you want to get in dummy How you gonna do it if you really don't wanna dance by standing on the wall? Get your back up, on the wall. tell me. How you gonna do it if you really don't wanna dance by standing on the wall? Get your back up. On the wall. 'Cause I heard all the people say, Get down on it, come on in. Get down on if it. you really want it. Get down on it. You got feel it. Get, down on Get down on it. it. Get down on it. Get down on it. Come on in. Baby, get down on it, get on it. You really won't take a chance by standing on the wall. Get your back up. Cause I heard all the people saying.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 dansen op de zaterdagmiddag bij CfM met de muziek van Cool and The Gang en Get Down On It we gaan weer over naar uh, Jalf voor het vervolg van de wedstrijd Overbos tegen SV Nou, ja, waar het echt niet lekker is op dit moment, jongens er komt een bak water naar beneden, dat wil je niet weten maar de zon schijnt wel oké okay. het is een set termus goed, Sandvoort heeft het uh, tot nu toe half vier, die tweede, helft vreselijk moeilijk gehad, het is het is een totaal andere wedstrijd dan de eerste helft. Dus Standwoord echt dominant was, maar nu niet meer. En toch, en toch, en toch is het Standfoort die een, een, een gescoord heeft. Het is een, een uitval via Maurice Mol. Die ziet uh, Michael Pell diep gaan. Ligt hem precies op maat, uh, voor En Keil Huert verliezen het uit in de hoek. En Standwoord leidt, ondanks dat het de tweede helft een stuk minder speelt dan in de eerste helft. Met de wedstrijd hier bij Overbos. Dat met de moeite van hij probeert de balfeest te pakken. Maar nu is het Sandvoort. Dat in de aanval is. Jan Sonderveld. Maar Michael Kruijl. Kruijl komt toe bij de verleding. geest. Hem, maar hij heeft hem helemaal te is. Van Jurje Mans dat Santos nog steeds die bal heeft, en dan steeds zijn aangelust. Van hier, de bal halen voor. Dan er komt Mara Kakao, dan kan hij hem breken, dan kan hij er nog erbij. Ik je kan er niet goed bij. Ik kan er heel even wel zitten, maar ik kan er niet goed bij. En Dan is je aan het in die Ik heb niet 60 meter geboekt, hè. Toen ben je nog alleen, zo'n 1 vrij staan. Dan blijft het gaan. 5 man heeft er nog zijn. Dat is niet goed. Dat is niet goed. En dan wordt er eentje neergelegd. Het is Jurje Mans Ja, staf stop. Staf gezond. Dus Jurje Mans wordt er meer beloonde lijnen neergelegd. Er wordt doorgebroken. En de scheidsrechter van de dienst die kon niks anders doen. die stond op de lijn op de 16-meter lijn. Hij zag het gebeuren. En die wijst resoluut naar de penalty stip. En Sandvoort, die mag dan proberen, nou, die voorsprong nog uit te gaan bijden. Maar 0-3, Keur gaat dat doen. Er zijn geen protesten van over Ze zagen al gewoon dat het een penalty was. Het is niet anders de brugster in. En die mag Chonkeur vanaf de brug 11 meter uh, stip Mag proberen om zijn team nog verder op voorstand te brengen. Volledig tegen de verhoudingen in de tweede helft. Maar ze gezien de geschiedenis. De hele wedstrijd is het toch wel verdiend in Zandvoort. Dat Zandvoort in ieder geval op 2-0 staat, op 0-2 dan. En die kan proberen om die 0-3. Schrijft het in sluit. Kunnen we het daarop Haalt uit. En we zitten in Zandvoort blijft met uh, 0-3. Hier in Halverbos. Toekomst heel kwaad. Schiet de bal hard. Het is tegen Jans van de Het is misschien wel zo goed recht. Dat weet ik niet. Want uh, in de eerste half, de eerste half van die tweede helft, had zijn team nog wel een doelpunt verdiend. Maar de community met uh, Met name uh, Boerdersort in, in een, een glansrol op dat moment. Goed, uh, we hebben nog een paar minuten te spelen. Even kijken, een minuut of uh, acht, negen. Laten we even terug naar de studio. We kunnen straks rijden van deze, uh, ja, eigenlijk de wedstrijd die op slot zit. Uh, gaan Soms meenemen. Zandverblijf met 3-0 of 3-0 dan bij Overbos. Oké, okay, mooie tussenstand al daar voor SV Stalvoort 0 3 voor Zodat ik weer meer van Joop van Is. Music was my first love. En it be my love.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 Het was de mooie zinger van John Maals en Music. Helaas geen verbinding met Joop, maar in ieder geval uh, 3-0 voor. Dus uh, ja, ik neem aan dat het zo gebleven is, hè? Uh, ja, maar goed, we proberen het straks nog wel eventjes weer. Uh, even, uh, daar heb ook nog recht op, de uitslag van de kwalificatie van de Formule 1 van Japan op het circuit van Suzuka. Uh, hoewel Jensen Button in de vrije training voor de grote prijs van uh, Japan steeds sneller was... ...stond Sebastian Vettel na de kwalificatie van uh, vandaag gewoon op pole position. Button moet het uh, op slechts 0,009 seconden doen met de tweede plaats... Vettel die voor de twaalfde keer de snelste kwalificatie gereed, heeft... ...morgen tijdens de race genoeg aan één punt om wereldkampioen te worden. De uitslag van de kwalificatie, één Vettel op Paul... ...gevolgd door Jensen Button, Lewis Hamilton, Felipe Massa, Fernando Alonso en op zes Mark Webber. Morgenochtend vanaf 8 uur als ik het wel heb. Acht uur, zo, RTL voor de vroege vogels. 7, morgenochtend, ja. En uiteraard om twee uur gewoon de herhaling op RTL 7. Je mag zelf gaan kiezen. Wat gaan we kijken? Live of de herhaling? Altijd weer spannend Maar ja, wie de kampioen wordt is niet weer spannend Dat, uh, dat, is, wel dat is geregeld Dat is geregeld, dat is vertel En hier is uh, de muziek van Madcom en Begging in een speciale Disco remix Nee, Jan van Jan Fris, voor het slot van de wedstrijd van vandaag. Yep. Ja, waar die wedstrijd uh, ja, nog steeds op 0-3 staat en dus zo feit in feite in de slot ligt. heeft nog twee kleine kansjes gehad overigens, maar die waren niet, uh, niet uh, tot doel te gepromoveerd worden. En, uh, de, de die nu zagen kap op het middenveld. Bedeutet mag opgerucht uh, ademhalen, denk ik. Die heeft uh, de laatste uh, nou, misschien wel 10 minuten weinig een in zijn handen gehad. Dus uh, wat dat betreft gaat Sanford de goede kant op. En hij nou mag op dit moment overbos de hoogte van een eigen stads of niet. En in ieder opnemen. En uh, die wordt onderschept daardoor, moet ik even kijken. Chris Dolges, naar nou, Maurice Mo, dat was buiten spel. En er wordt uh, Als dus je alleen maar tijd voor Zandvoort natuurlijk. Je hebt een vrij slechte, slechte uh, uit de trap van de keeper. Bijna peter de koper die, die bal uh, uh, in zetje komt legen, maar dat is net niet het geval. En als je de overbos dat zo rond de cirkel probeert die bal vrij te spelen, vrij een man te zoeken. Maar Zandvoort uh, verdedigt heel fel. Dat hebben ze de hele wedstrijd gedaan. Ook toen het uh, op een gegeven moment niet echt goed ging. Maar uh, heel veel verdedigd, daar ben ik niet van ze gewend. En ik moet zeggen, dat is gewoon een lekker gezicht. Als je toch kan proberen of als je de tegenstander op een uh, op eigen helft kan vasthouden. Goed, uh, door de Vette de bal heel simpel kon die bal pakken. geen probleem. Hele hoge, heel handig gebrand en ik kom precies de middenseerder terecht waar iemand erbij kan komen en maar is gewoon die bal te pakken te krijgen. Maar dat gaat niet, het lelijke verhaal is echt iets slimmer dan hem, maar hij uh, reis... oh, is... Alvies. Kijk, John Kuur speelt die bal mee, Remco speelt die bal terug en er staat iemand van Overbroest tussen, maar die is te gehaast en die uh, mist de doel bij, uh, bij meters en dat betekent dat er uh, een achterbal is en dat Boylefit opnieuw het uh, kleinoud in een stel kan gaan brengen. Dan komt hij aan? Uh, ja, dan moet ik er iets voor zeggen op dit moment. Bijna erbij, maar bijna is hij helemaal, dus is het overbos die kan overnemen. Voor Zand gezien aan de linkerkant van het veld. Dan komen we nu op de helft van terecht. En dan wordt Petterkoop al simpel uitgeklapt door een speler van Overbos. En toch is het weer zand dat, dat die bal uh, kan terugbrengen. En dat uh, is buiten School. Nee, het is geen buiten de maar hij rolt gewoon over de achterlijn die bal. En door de met uh, geen haast natuurlijk, gaat die bal rustig aanhalen om, om opnieuw uh, in de bal in het spel te brengen. Uh, het dat, uh, dat uh, een heel lang ploeg nu in het veld heeft is dan ver weg weg de oudste met 43. En daarna zijn de jongens allemaal in de 20. En dat, uh, dat kan je wel merken ook. Ze, ze, ze willen vechten, ze willen werken. En uh, daar, misschien is het ook wel bij wat met een uh, die ze, deze wedstrijd erg, ja, bam, heeft gehouden. moet ik eerlijk zeggen. Het is wel eens anders geweest. Maar uh, dan, toch heeft hij dan waarschijnlijk gezien dat zijn team helemaal niet zo slecht speelt. En uh, Sjong nu natuurlijk met 3-0 voor staat. Uh, ik heb er al een paar dagen. daar is de politie al. die probeert aan te breken. dat lost er niet. ja gaat toch niet door. de politie ook gewoon. zit die wel voor? En daar kan de mans niet bij komen. Type van Overbos Springt er snel uit. Maar precies met Chris Jorgens. Oh, met Chris in de, in de voeten. Waar die laatste van zijn voeten afspringen. En nu is Ovenbos. Dat kan hem proberen te bouwen. Hier een hele slechte bal. Hij Komt die bal weer terug naar voren toe. Pit ik voor Noord. Kan hem aannemen. En die is helemaal graag natuurlijk. Van Noord naar Durgers. Durgers naar Mans. Mans die gaat een beetje beweging maken daar. Probeert zijn tegenstander te vermijden. Dat doet hij niet. op Kuil. Nu, Kuil die gaat terug. Die speelt de ballen terug in dus het Keur, Keur naar uh, Chris Loges. Loges probeert die bal voor te zitten krijgen bij Michael Koud dat lukt niet kan makkelijk worden door Overbos. en dat gaat weer nu weer met de moederwannen om kijken of ze toch nog even van die in 0 af kunnen komen maar zover is het nog lang niet want we zijn nu tussen op de helft van Zandvoort en daar uh, staat Sjord uh, alleen de, de, de, de spits van Overbosch En moeten we allemaal wat te spelen. en dat is jullie man die er tussen kan komen Mans naar Koper Pitten Koper was dat dan naar uh, Kales Kales John Keur, Keur, Maurice Mol, Mol, die uh, dus helemaal aan de buitenkant staat op dit moment. En die bal uh, probeert niet te spelen, dat doet niet. En de keeper van Oren van Bosch, die kan die bal weer rustig in hetzelfde brengen naar zijn het laatste verdediger. Alfons is aan het bouwen. Op dit moment is hij op de middellijn en gaat er overheen. Ze komt helemaal geen speler naar die aanvallen toe. Iedereen gaat achteruit van zandvoort. En dan komt de schriftpaasje en die over alles die hij heen En hij heeft die bal Leek in de handen. Heel safe. Hij gaat hem weer heel veruit schoppen. Maar... Michael Koum. En hier is het einde signaal van deze wedstrijd. Zandvoort uh, verdienstelijk. Uh, het was heel even spannend in het begin van die tweede helft. De Zandvoort heeft de op zaken gesteld. En Wint hier de goede zaken. En blijft in ieder geval in de top van de tweede klasse A. Een mooie wedstrijd voor SV Zandvoort. Dank je wel en uh, tot volgende week. Tot de volgende week. ZFM Baby, seit du fort bist Geh ik kaum nog haus Besonders deine Gegend mal dich. nur selten treffe ich de Freunde. Sie fragen mich, was ich jetzt tue. Was soll ich denn schon tun ohne dich? Ich hab nur ein, ich ab nur aus, setze Einfuhr. Andern, bis sich alles das, was geschehen ist, kapiert. Ich hab nur ein, ich hab nur aus, nehme einen Tag nach dem anderen, bis ich endlich weiß, dass du wieder kommst zu mir. Ik leef van Erinnerung. Ze brengen mich durch die Nacht. Geh nog maar alles durch, van Anfang an. En ik blijf in de Hoffnung, dat die Zeit schon alles richtig macht. Bis dan tue ik, was ik kan. Ik me uit, setze een Fuß vor den anderen Bis ik alles dat, was geschehen is, kapier Ik atme uit, ik atme uit Neem een dag nach dem anderen, Bis ik eindelijk weet, dat je weer komt voor mij Ich hab nur ein, ich hab nur aus, setze ein Fuß vor den anderen, bis nicht alles das, was geschehen ist, kapiert. Ich schaffe wein, ich schaffe aus, nehme ein Schlag nach dem anderen. Bis ich endlich weiß, dass du wieder kommst. was schön, was schön. Kanstol. Kanstol, hè? Kanstol. Roger Cicero, Menna hem. Schitterende cd. En dit was het nummer. Wat was het wat nummer? Was nummer was het al vier. Alweer? Van de, ah, van de cd. Een. Is ook zo. <laughs> Goed. Uh, we gaan nu even uh, iets, even iets, even iets. Heel anders. Want uh, afgelopen vrijdag om half negen. Uh, werd er in Slender U in Zandvoort een uh, actie gestart. Een 24 uur actie ten behoeve van het Reuma Fonds. En daarvoor hebben we aan de telefoon Peter Spits. Peter, goedemiddag. Goedemiddag is het met u? Nou, we zijn weer overeind. Ja, een beetje, een beetje bijgekomen? Ja, een beetje bijgekomen. Dat was uh, best wel uh, een beetje vermoeiend, maar we zijn wel redelijk goed bijgekomen. Ja, ja. Als je dus een goede dag maakt, dan is het leuk om... Dan uh, ben je heel gauw weer overeind. Dan gauw weer overeind ook. Hoe is het gegaan? Zaten jullie, hadden jullie vooraanmeldingen om uh, die 24 uur? Ja, we hebben eigenlijk die 24 uur, hebben we dus, dat, dat we dus een bepaald systeem uh, ver verschillende mogelijkheden. En we hebben ongeveer hier een kleine ruim zelfs, ruim honderd mensen hoor ik net die dus de volgende activiteiten gedaan hebben. Even voor de luisteraars, uh, Slender You, wat, uh, voor wat voor zaak is het? Slender you is het is een bewegingsstudio, Dat zijn dus in principe vier banken. Dat is de basis van ons bedrijfje waar we mee draaien. We hebben een heleboel spullen eromheen, maar ons bedrijfje draait eigenlijk gewoon op uh, zes banken. Die, dus, uh, die iedereen moet gaan bezoeken. En er zit een programma in dat je dus van 10 uh, van minuten per bank. En dat is een behandeling van eigenlijk mensen die wat klachten hebben. Spierbehandeling. Eigenlijk worden alle spieren. Okay. Op dat moment in je lichaam, alle vijfde groepen spiergroepen worden behandeld door de evenbanken. Oké. Okay, en uh, nou, de 24 uur marathon, dus dat roosterstal, dat was had, had je gauw uh, vol? Ja, dat ik heel gauw vol. En, en uh, uh, ja, dan ga je verder. En we werden dus ook nog verrast door mensen die dan toch nog even toch via de omroep weg kwamen kijken en even informeren. En, want het enige probleem in Zandvoort is dat ze toch Slender June nog niet zo goed kunnen. Wij bestaan in principe nu bijna drie jaar. Maar eigenlijk is het een beetje een uh, onbekend fenomeen hier in, hier in de regio. Oké, wie zit toch in de schoolstraat hè? Wij zitten in de school. Ja, nee oké. Okay, dat is even voor de luisteraars dat ze dat weten. Ja. Goed, half negen begonnen, geopend door Hille Jansen. En toen ja. achter elkaar door tot zaterdagmorgen half negen. Zo, zaterdagmorgen zijn we doorgaan. Ja, klopt. En er zijn we dus allemaal en dus allemaal mensen die konden inschrijven, want je moet natuurlijk een behandeling van een bank. Een bank is natuurlijk een uur. Dus je moet moeten dus zo'n beetje plannen dat de mensen een uur met, de, met al die activiteiten bezig zijn. Ja, dat ze klaar zijn. Oké, okay, nou en natuurlijk nu de hamvraag. Hoeveel hebben jullie opgehaald voor het Reuma Fonds? Moet ik je eerlijk vertellen, weet ik nog niet. <laughs> Dat is, ah, okay. dat is een eerlijk antwoord Weet ik nog niet, moet ik eerlijk zeggen Ik heb het nog niet geteld En we hebben nu toch niet alle rekeningen binnengekregen Dus hoewel alle kosten zijn we niet helemaal eraf gehaald En daar zijn we ook vandaag nog niet mee bezig Nee, dat kan ik we me voorstellen We zijn blij dat we eventjes overeind zijn Maar het was toch wel een heel groot ja, behoorlijk uh, evenement dat eigenlijk uh, toch wat meer bekendheid had moeten krijgen nog. Maar dat is voor ons ook de eerste keer dat we het gedaan hebben. Ja. Er werd ons toegezegd dat er in de landen wat, wat meer gedaan zou worden. Dus alleen maar het Kronterrie er wat aandacht aan besteedt. Dus dat viel ons tegen. Ja. En dan heb je dus toch wat. Uh, maar de contacten met de Remafond zijn gewoon goed. Want we hadden natuurlijk een uh, dame van de regio uit uh, deze buurt. Die is dan vannacht om 1 uur nee, opgekomen. En die heeft ons de loterij gedaan. Ja. Ik dat dit vrouwtje komt om zoveel, dat is uh, Liesbeth van El. Nou, dat we natuurlijk uiteraard hebben gehad uh, te zitten praten hoe de situatie in Kaza. En daarna kregen wij van haar dat ze wegging en een certificaat dat we deelgenomen hebben aan de. Marathon voor het Reuma-fonds. Nou, geweldig initiatief. Uh, laat je ons even weten, TZT, als je weet uh, hoeveel er is opgebracht voor het Reuma-fonds. Ja, dat laat ik jullie weten. En uh, ik wil hier ook over beginnen maken dat wij dus alweer werken naar het volgende evenement. En dat, dat is, is uh, 5 november. Ja. Daar zijn wij dus helemaal weer uh, actief bij bezig. Ja, klopt. Daar zitten wij ook weer uh, volop in, weer weer in samenwerking met VVV. Dus de mensen kunnen dus nog steeds wat meer kennis en ervaring doen bij de SlenderU in Zandvoort. Als ze daar interesse in hebben. Ja, en ik heb gezien, jullie hebben een website www.slenderuizandvoort.nl, dus daar kunnen we ook nog meer informatie verkrijgen. Ja. Oké, okay, nou Peter, hartstikke bedankt, uh, bedankt. voor uh, dit verslag. En uh, we horen van je wat het de TZT het eindbedrag is. Ja, geleden. dat geef ik jullie zeker even door. En ik wil ook zeggen dat de jongens die bij ons gedraaid hebben, dat Pascal en Roy. Ja. Dus daar zijn we vrij tevreden over. Dat is heel leuk. Oké, hoe zou ik er goed zijn? Bedankt zo dus Maar een beetje nog Gaan we doen, Peter, en we gaan elkaar zien. Oké, okay, is goed. Hey. Goedjes. Hoi. Doei. Dat was Peter Smits van Slender You. Een mooie actie voor het Reumer uh, gehouden. Dus de hele nacht doorgegaan. Ja ja, Ho, dan moet je wel physical zijn hoor om dat vol te houden. Gaat het volgende plaatje ook over toevallig. Hier is Olivia newton john oh. <middels> met ja. de muziek van uh, Olivia Newton John, de Het voordeel van zo'n bank is dat je zelf niks hoeft te doen, hè? nee, kijk, en dan, is echt uh, iets uh, voor jou, hè? Bank, bank doet er echt wel. Echt iets voor jou, dus. <laughs> Goed, <laughs> oké. Okay. Volgende. Sleemde, daar hadden uh, we het over in de actie. Maar we gaan naar het volgende onderwerp alweer. Ja, vanavond om 8 uur. Live er optreden van Leo van Sponsen en Friends, Blues en Swing. Leo, welkom in de studio. Hallo. Hartstikke leuk dat je even de moeite hebt genomen om uh, aan te schuiven. Uh, blues is. Ah, vraag één: wie is Leo van Sponsen? Bronzen is. Bronzen. Oh dat zal ik niet doorgeven, want dat staat hier niet. Sorry. Tronsum. Oh. Oké. Okay. Die fout wordt vaak gemaakt. Okay. Nou, ik ben uh, voor ons uh, een en uh, ik ben op 19-jarige leeftijd naar Amerika, eerst naar Canada verhuisd, acht jaar in Canada gewoond en daarna in de 25 jaar zo in de Verenigde Staten in de, in, aan de Westkut, in Seattle. Ja, ik heb uh, begonnen met gitaarspelen toen ik een jaar of 13 was en uh, altijd waar blijven doen. En ik heb heel veel bands gespeeld in, uh, in de westelijke staten, van de Verenigde Staten in, uh, en Canada. Ik heb een tijd in Vancouver uh, gewoond en... Het hele noorden, afgecross daar, in het uh, Noord van British Columbia en uh, ook in de Yukon geweest daar, en speelden we met een band en dat was dus uh, high life had ik toen, een trio en moesten we vaak door uh, weer van 30 graden onder nul uh, even <laughs> 700, 800 kilometer rijden naar de volgende optredens. En, uh, dat was wel een uh, spannende tijd. En uh, op een gegeven moment besloot je om weer terug te gaan naar Nederland? Ja, ik ben dus in 1999 weer teruggegaan. Uh, mijn ouders die, uh, die wilden dat ik graag terugkwam. En die waren al dik in de tachtig. Uh, ik wou nou, een poosje kijken of, het, uh, of we daar weer kunnen wennen. Dan ben ik met mijn Amerikaanse familie uh, weer hier naartoe gekomen. De Amerikaanse vrouw en twee dochters... En, en uh, dat ging uh, nou, aardig goed. En ben ik me toch maar hier gebleven. Uh, veel in uh, Europa rondgekrast en uh, gespeeld. En, en uh, uh, zo te zien heb je hier ook weer vrienden gemaakt? Die... Ja, heel veel. Ja. Ja, vanavond speel je samen met vrienden? Uh, speel je vaker mee met die jongens? Uh, ja, dit is gewoon weer... Het is eigenlijk een jam sessie wat ik dus vanavond wilde opzetten. Ja. Ik wil mensen van hier die omgeving uh, naartoe trekken. om, uh, ja, Wat we kunnen doen. Uh, gewoon voor de lol uh, wat muziek maken. Maar hoe we Leo dan zo verzeild in Zandvoort? En met name bij het Wapen. Ja, omdat ik, ik was twee jaar geleden gescheiden en ik heb intussen een nieuwe vriendin gevonden. En een nieuwe vriend zie ik hier. <lacht> Dag <Jack. lacht> en, nou, Toen zei ze, nou, ik wil wel eens een keertje naar, naar mijn geboorteplaats terug Want haar ouders komen hier vandaan. Ja. Zo, so, ja, we hebben toen gedaan en dus, weet je dan misschien een leuke tent hier waar we misschien muziek gemaakt zou kunnen worden? Nou zeg so, ja, de mooiste tent hier van Zandvoort, dat moet het wapen van Zandvoort zijn. ja uh, was hij weer, Jacques. <laughs> Oké, okay. leuk. Zo, so, we uh, liepen gewoon naar binnen en uh, nou, een biertje bestellen. Nou, uh, doen jullie wel eens muziek hier? En uh, nou, gelijk uh, gingen de bellen, gingen rinkelen en... Uh, ik heb optreden geregeld en toen ben ik met mijn verjaardag 20 augustus weer een keer teruggekomen. En toen hebben we nog een bassist bijgehouden van de T-set. Uh, Franklin Mudge had toen meegedaan. Wat er vanavond gaat gebeuren, dat is nog maar een raadsel. We... Gewoon lekker, <laughs> lekker jammen, lekker jammen. Ik heb wel een drummer meegenomen, maar ik heb uh, verder nog, niemand uh, wat anders. Uh, wat voor soort uh, muziek mogen we vanavond verwachten? Er staat in een uh, blues en swing. Het kan van blues en jazz en rock en country. Het mag alle kanten uit voor mij. Geweldig. En dit is, al je, dit is al je derde optreden in het Waarpository? Ja, dat is goed de derde, ja. Nou, ik hoop dat jullie uh, vrienden blijven. Dat is moeilijk ja. met Jacques, hoor. Ja, dat is al best moeilijk. <laughs> ik had eens dus voorgesteld om dat uh, zeker één keer per maand te gaan doen. Een echte jam sessie te gaan, gaan doen. Hier. En ook mensen van de omgeving zijn allemaal welkom om uh, laten zien wat ze kunnen doen. En, dan maken we een leuk feest van. Ja oké, okay. dat wordt nu een beetje link hier, want uh, Sjaak <laughs> gaat zich ermee bemoeien. Nee Sjak, vrienden zijn we voor het leven hè? Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Dacht ik al. <laughs> Daar zat ik op te wachten. <laughs> oh, oh, wacht. Helemaal goed. <hijks> oké, okay. uh, hoe laat begin je? begin je vanavond? Ja, ik denk een uur of acht, half negen. Uur of acht half negen. Lekker jammen. Blues, ja. swing. We gaan zo meteen de, de spullen even opzetten en.. Uh... En dan zou mooi zijn zo, als je elke maand uh, zoiets uh, ja, dat, uh, dat kan, kan gaan doen. Dat is wel het plan. Ja. Heb, je, heb je genoeg vrienden? Ja, dat denk ik wel ja. Oké, okay. hey, ja. hartstikke bedankt. Okay. Uh, vanavond 8 uur. Uh, Blues en swing, Leo van Spronzen yes. en Friends in het Wapen van Zandvoort. Oké, okay. veel plezier. Okay. Een mooi aansluitend nummer BB King en uh, Robert Gray en playing with my friends. Ja, dat gaat vanavond gebeuren. Playing with my friends in het wapen van Zandvoort. Zo. So ...vanavond in het Wapen van Stamford aan het Gassersplein. Ja, en elke maand weer, hè. Kijk, en helemaal lekker leuk, hè? Gewoon helemaal goed. Helemaal leuk. BB King en Robert Cray, hoor je... ...playing with my friends. Zo dadelijk, na vijf uur, hebben we weer een uh, nieuwe aflevering van Entertainment for You. Rudy, hij is op tijd. Ja, goedemiddag. Goedemiddag, Rudy. Welkom. Dankjewel. Wat gaan jullie uh, vanmiddag allemaal doen tussen 5 uh, en 7? Uh, nou ja, natuurlijk vaste dingen zoals uh, Popster Henry. Hij vertelt ons wat er is gebeurd op uh, Showbiz nieuwsgebied. En uh, het item uh, radiofragmenten, oude radiofragmenten van, uh, van vroeger en uh, van een paar jaar geleden. Maar moet jij aan denken? Veronica en dat soort dingen? Uh, Onder andere scenen? ja, ik heb bijvoorbeeld uh, Telefoontereur van Robert Jensen. Maar ook bijvoorbeeld het begin van Veronica en het einde van Veronica heb je ook heel fragmenten van. Hé, hey, geweldig. En vandaag uh, een lachwekkend fragment. Een lachwekkend een fragment? Kan je er al wat over verklappen? Nee, ik ga niet gewoon, gewoon, gewoon, gaan luisteren. gewoon luisteren, dan hoor je het straks wel. Oké, okay, gaan we zeker doen. Dankjewel en veel plezier zo meteen. Dankjewel. En uh, ja, we zijn een beetje laat, maar daar komt hij aan. Het gedicht van de week. De verjaardag van jou vergeet ik niet gauw. Misschien ben ik te vroeg of wel te laat. Wensen heb ik genoeg, wel honderd of meer, dat volstaat. Voor vandaag en morgen en voor al die andere dagen wensen we je een leven zonder zorgen. Op je verjaardag bied ik u mijn beste wens, want er is op heel de wereld geen liever en beter mens. Het is een dag met een bijzonder tintje, je verdient bloemen en misschien wel een lintje. Daarom deze bijzondere wens voor een heel uniek mens. Dat de vreugde en het geluk van deze dag je voor altijd vergezellen mag. Speciaal voor vandaag voor een heel bijzonder mens, speciaal voor jou mijn allerbeste wens. Wees vrolijk en gelukkig, gezellig en blij. Van harte gefeliciteerd, speciaal van mij. Een gedicht voor een heel bijzonder mens. Die horen ze juist bij uh, CFM. En uiteraard ook namens mij. Van harte gefeliciteerd. Heb je ook een gedicht voor ons? Stuur hem dan naar redactie.cfmsandvoort.nl <lacht> Eh, Steven was en Happy Birthday. Speciaal voor de jarige Job hè? Ja. Heel helemaal goed. Nou, jij mag op vakantie. Nou ja, je noemt geen vakantie, je nee, noemt het werk en ja. het Een werkvakantie. Werkvakantie. Maar goed, naar Spanje. Volgende week moet één <assaan> e e e keer zonder mij staan. Nou, mooi is dat. Maar goed, die week erop ben ik er weer hoor. Gelukkig, gelukkig. Oh, Oké. Okay. Nou, dan spreken we elkaar over twee weken weer, uh, meneer Vos. Doen we? Jazeker. En nu is het nog snel nog even een werkoverleg. Zodat ik entertainment voor u tussen 5 en 7 uur op CFM. ...kanaal 950 digitaal trouwens. Ja, en dus 45 analoog. 45-950 digitaal. Kan je ook het uh, radiogeluid volgen... ...onder meer in Kasterkum, Heemskerk... ...Beverwijk, Uitgeest... ...Bakkum. Bakkum, <laughs> ik dacht al, die vergeet hij nog. <laughs> nee, mooi hè? Oké, okay, nee, super. Hartstikke uh, leuk. Ik ben er bedankt. volgende week weer. En jou over twee weken. En tot over 14 dagen. Dankjewel en een heel fijn weekend. Some things in love